Clemens Peters met het Journal. In het Tweede Kamerdebat over de nieuwe ontwikkelingen rond de Tevendeal ligt minister Van der Steur zwaar onder vuur van de oppositie. Kamerleden zijn verbaasd over de manier waarop Van der Steur zich als Kamerlid heeft bemoeid met antwoorden op Kamervragen aan zijn voorganger opstelde. En ook vinden ze dat hij de Kamer daarna onjuist heeft geïnformeerd over zijn eigen rol. SP-leider Roemer zei dat Van der Steur van Goede Huizen moet komen om het gevoel van ongeloofwaardigheid weg te nemen. Acht Turkse militairen die na de mislukte koep in juli asiel vroegen in Griekenland, hoeven van het Griekse Hoge Rechtshof niet te worden uitgeleverd. Volgens het Hof kan niet worden gegarandeerd dat de Turken een eerlijk proces krijgen en dat ze niet worden gemarteld. De acht waren in juli, nadat duidelijk was geworden dat de staatsgreep was mislukt, met een helikopter naar Griekenland gevlogen. In Turkije zijn de militairen al schuldig bevonden aan hoogverraad. De Britse minister van Brexit, David Davis, heeft een wet in het lagerhuis ingediend... om het uittredingsproces uit de Europese Unie mogelijk te maken. En er staat onder meer in dat premier May artikel 50 van het verdrag van Lissabon in werking mag zetten... waarmee de onderhandelingen over de brexit kunnen beginnen. In zijn eerste toespraak als president van Oostenrijk... heeft Alexander van der Bellen de Europese Unie hartstochtelijk verdedigd. Hij noemde de EU een vredesproject. Het behoud daarvan is hem alles waard... Nationalisme en de opdeling van Europa in allerlei kleine staten mogen niet het antwoord zijn op de problemen van vandaag, vindt de Oostenrijkse president. Van der Bellen was partijleider van de Groenen in Oostenrijk, maar hij deed als onafhankelijk kandidaat mee aan de presidentsverkiezingen. Het weer. Het is vrijwel overal zonnig, bij een graad of twee. Vannacht is het helder en dan gaat het opnieuw vriezen, lokaal tot min zes. Overdag schijnt geregeld de zon en wordt het tussen de zes en negen graden. Dit was het CFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en Eembrugge, 8 kilometer. Op de A6 Muiden Lelystad bij stad 4. Op de A20-hoek van Holland Gouda bij Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekbode. Hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag 26 januari. Ja, ja, ja, het is alweer eind januari. 4 uur, dus tijd voor Muziek van Live. En vandaag is het weer Hans zonder zijn vrienden in de middag. Helaas. Mijn vriendinnetje, Imka Drommel, is nog steeds niet helemaal opgeknapt. Imka, beterschap Zet de is te beluisteren via frequentie 106.9 en Ziggo Kanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet. www.zfm-live.nl En wat kan u verwachten in de komende twee uur? De column van Mandy Schoor om half vijf... en natuurlijk het weer voor het komend weekend om half zes. En de spreuk van vandaag is... daarin zijn mens en dier gelijk. Eerst willen ze niet, dan moeten ze wel... en tenslotte wennen ze eraan. En we starten vandaag met de Electric Light Workster... En Olivier Newtidor, met en doe. Mijn naam is Hans Wassenaar en ik wens u veel luisterplezier. van huis ging, toen vroeg ik aan mevrouw, heb je misschien een verzoekplaat voor mij? Ja, dat is altijd heel moeilijk voor haar. Ze zei: ze, wij zijn ooit eens een keertje naar een concert geweest van Leonie Jansen. Daar zou ik wel iets van willen horen. Ja, dan moet ik toch even een plaatje zoeken. Nou, dat heb ik gezocht. Ik heb een cd'tje gevonden. En ik heb ook een heel mooi plaatje gevonden. Dus, we gaan een verzoekplaatje draaien. I know my love by his way of walking I know my love by his way of talking I know my love dressed in a suit of blue And if my love leaves me, what will I do? And still she cried, I love him the best And a troubled man sure can do no rest And still she cried, money boys are few And if my love leaves me, what will I do? There is a dance house in Meritake And there much love moves every night He takes a strange girl up on his knee Well now don't you think that it fixes me And still she cried I love him the best And a troubled man Ons gedicht van vandaag heet Kant. Het leven is een kantwerk volgens een uniek patroon. Voor iedereen verschillend, boeiend of gewoon. De zelfkant van een leven is zonder smuk of smaak. De franjes weggelaten, geen kantjes in de maak. De lieden die er wonen zijn somber op de hand. Trachten te overleven of maken zich van kant. Smachtend naar wat kantwerk pakken zij de uitgestoken hand. Die zal ze gaan brengen naar de overkant. Verliefd en onbezonnen. Knopen met roze draad. Schitterende kantjes, waarvan het patroon ons soms opgaat. De waterkant toont ons vrolijkheid, vertier. Voldarterende delletjes met kantjes voor het plezier. Stelletjes verstrengeld. Innig hand in hand. Zoeken naastig naar een plekje... In de stilte, aan de kant. Ragfijne draden, ingewikkeld werk van kant. Geweven volgens oude wetten, in heel de wereld, ieder land. Klos je eigen patroontje, laat je eens helemaal gaan. Weef met gouden draden, blijf niet aan de zijkant staan. Tweede week in het eerste uur hadden we een gast en dat was Amal Hekkers. En Amal Hackers die gaat een masterclass verzorgen samen met Claudia Pataka. En dat is op 4 februari in de, in de krocht. En van 10 tot 5 uur wordt deze masterclass gehouden en de masterclass voor tenoren en sopranen. Met de masterclass willen we onszelf op de kaart zetten en kijken hoe het initiatief ontvangen wordt, zegt Amal. Toeschouwers zijn van harte welkom. Claudia en Amma hebben niet de potentie... dat ze in de korte tijd van masterclasses en coachwerken het leven van jonge zangers kunnen veranderen. Je kunt iemand in een paar dagen niet werkelijk naar een hoger plan brengen of tegenovergestelde verpesten, volgens Claudia. Je kunt wel een zaadje planten, een steentje bijdragen. En Amma zegt daarop, we gaan ook niet de hele zangtechniek van studenten veranderen. Ik zeg altijd tegen leerlingen, leg alles wat je eventueel gerust van je eigen docent voor. De stem is zo'n kwetsbaar iets. En na de masterclass is om 8 uur een concert in dezelfde theater De Krocht. Met dit concert zullen zowel Alma en Claudia... en ook de deelnemers van de masterclass laten zien wat ze deze dagen geleerd hebben. De entree is 15 euro. En als u van operette of opera houdt, is dit uw avond.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 Kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood, ik doe een gymbroek in een tas. En ik loop met ze mee, zoals elke morgen. De schoolbel is gegaan, ik zie ze allemaal zo vrolijk binnengaan. Gauw een laatste zoen, zoals elke morgen. Leeg is opeens het plein. Ik hoor een duif ergens in de zonneschijn. En ik loop weer naar huis, zoals elke morgen. Wat een mooie dag, alsof er nooit iets is gebeurd. Alsof de nacht niet heeft bestaan. Alsof het nooit donker is geweest. Een mooie nieuwe dag, ik voel de warmte van de zon. In het duister, mijn hele wereld is vergaan. De vuilnisman die fluit, en in de straat laat de meneer zijn hondje uit. De bakker bakt zijn brood, zoals elke morgen.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 De column van de, van de, van de week, week, van week, van week Normaal. Laten we gewoon normaal doen, is de samenvatting in de brief van Rutte. Een hoop commentaar van columnisme Zwagerman die vindt dat Rutte van die onbelangrijke kleine voorbeelden noemt. Maar eerlijk is eerlijk, ook al is er een kleine groep... de manier hoe treiter vloggers handelen zal aangepakt moeten worden. Daar moet je juist niet te licht over nadenken. Dat kan snel groter worden. Het zijn juist de kleine normen en waarden waar ons land zijn groot mee is geworden. En het zijn die normen en waarden die we moeten koesteren. Het lijkt alsof alles weer normaal gevonden wordt. Wat is normaal? Ik vermoed dat iedereen daar wel een invulling aan kan geven. Het bespugen of bespotten. De brutaliteit. De respectloodheid. Het mishandelen. Het uiten zonder eerbied. Grote bekken. Het vernielen en asociaal gedrag. Allemaal zo doelloos. En allemaal onder de mom van... Dit is mijn stem. Maar dat is niet de stem die Nederland je geeft. Eerlijk gezegd begrijp ik de zware tegenstand als reactie op zijn brief niet geheel. Het gaat om een beetje normaliteit. Het gaat over hufterigheid van de Nederlanders zelf. Alleen als het de vluchteling betreft, dan mag het ineens niet gemeld worden. Dan is er gelijk discriminatiestress. Het zijn toch de feiten? Het maakt gewoon niets uit... Verander het woord Nederlander of vluchteling dan in het woord mens of persoon, als het meer duidelijkheid geeft. In hufterigheid is geen sprake van onderscheid, maar het is nou eenmaal waar veel aandacht naartoe gaat. Laten we die aandacht verplaatsen naar de basisprincipes. Cultuur duidt alles aan dat de samenleving voortbrengt, zowel materieel als immaterieel. Laat Wikipedia weten. Voorbeelden dus. Voorbeelden. Het is waardoor kinderen groeien. Kinderen die groter en volwassen worden en ook zullen meedraaien in de maatschappij. Het lijkt mij dus enorm belangrijk dat zij juist voorbeelden krijgen. En dat mag af en toe best eens gek zijn. Als het maar normaal blijft. Nendies gorel. MUZIEK Do I just wanna dance with you? Well, I got a feeling that you got a heart like mine. So let it show and let it shine. If we get a chance to make one heart of two, I just wanna dance with you. I wanna dance with you. Twirl you all around the floor. That's what. you, hold you in my arms once more, that's what they invented dancing for, I just want to dance with you. Me when I looked at you Yes I did You know that's true You don't get embarrassed By the things I do I just want to dance with you Now the boys are playing softly And the girls are too So am I So are you If this was the movies We'd be right With you, twirl you all around the floor. That's what they invented. Dance and fall. I just want to dance with you. I want to dance with you. Hold you in my arms once more. That's what they invented. Dance and fall. I just want to dance with you. Oh, I just wanna dance with you Mensen met dementie zijn meestal niet de eerste die merken dat er iets aan de hand is. De partner of de kinderen hebben vaak al langer in de gaten... dat er bij hun man, vrouw, moeder of vader iets aan de hand is. Juist in die beginfase blijkt het voor velen lastig om met elkaar... En met de kinderen om vrienden of met buren daarover te praten. Toch is open praten erover erg belangrijk. Maar hoe doe je dat en met wie kun je daarbij behulpzaam zijn? Dat is het thema van de bijeenkomst in het Alzheimer treffpunt, woensdag 1 februari van half acht tot half tien in pluspunt. Over hoe vertel ik het mijn naaste... wordt gesproken met Marlies Jansen en Ingrid Kaptein, twee ervaren verpleegkundigen uit Zandvoort. Hey, yeah, I got a little song I want to sing. Yeah, Eddie Floyd wrote the song. For oh, me, yes, he did, brother. And I believe I can tell the world about yeah. it. Yeah, he told me to tell him about my baby. Oh, oh, oh, oh, oh yeah. baby, and I got to sing the song. All brothers will listen to it. This is what Eddie told me to tell him. Go ahead and tell him about the song. Baby, don't you worry about your man. I'll be coming home as soon as I can the palm of my Altijd weer. Zie je Is weer zover onze eerste middagvoorstelling in 2017. We maken er een gevarieerde middag van... met in het centrum waar alles om draait. Duo Marjolein van der Homberg, zang en piano... en Ruby Roodbol op basgitaar. Dit duo is bekend om zijn zwingende jazzy-stijl. Een aantal zangleerlingen van Marjolein zingen meerstemmige nummers... en het duo zal Onno van Dijk, de presentator van de middag... begeleiden met drie zogenaamde smartlappen. Ook zal de huisdichter... Alvin Mubarak, weer van zich laten horen. De techniek is in de vertrouwde handen van Wouter Agen. De deuren gaan open om half vier en de toegang is gratis. En de locatie is Stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat, nummer 44. MUZIEK Know me I'll never forget until my dying day He said, son, you are a bachelor boy And that's the way to stay Son, you'll be your bachelor boy Until your dying day When I was 16, I fell in love With a girl as sweet as candy The so I'm Hoe kan een stof ademen en toch winddicht zijn? Wind en waterdicht en toch ademen. Het klinkt tegenstrijdig. Maar als je weet welke definities van die termen de hanteert, is het een stuk logischer. Een stof mag winddicht worden genoemd... wanneer die per vierkante meter minder dan 5 liter lucht per seconde doorlaat. Het hoeft dus niet 100% winddicht te zijn. Ademen betekent bij kleding vocht afvoeren. En dat terwijl de stof van buiten naar binnen waterdicht is... Ook dat klinkt tegenstrijdig. Outdoorwinkel Beversport legt het uit. Neem bijvoorbeeld Cortex. Dit materiaal bevat twee lagen. De binnenkant ervan is hydrofiel, houdt van water en wil graag zweet opnemen. De buitenkant is hydrofob, haat water en wil het juist kwijt. De waterdampmoleculen van transpiratie bewegen dusdanig ver van elkaar af dat ze gemakkelijk door het materiaal heen van binnen naar buiten kunnen. Regendruppels zijn daarentegen zo compact dat ze juist niet van buiten naar binnen kunnen. Dit mechanisme werkt optimaal wanneer er sprake is van diffusie. Deeltjes verplaatsen zich dan van een gebied met een hoge concentratie naar een gebied met een lage concentratie. Is het een jas lekker klam en buiten koud en droger, dan wil water naar buiten. Om deze reden is Cortex een fantastisch materiaal voor bergbeklimmers. En een stuk minder geschikt voor een expeditie in de tropen. Het was Burning Heart van van den Burg. Ja, en ik weet zeker dat ik de volgende plaatje iemand heel veel plezier ga doen het ritme van Zandvoort. Open uit het zouten zand. Ik heb je lief, zo lief. Ik spreek de rotsen met mijn staan van hoogte meer. In de dalen en onweersluchten, doe ik vluchten aan. Even later komt de nacht en schijnt de koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn alleen met jou. En stralen in het heen. Blau. Ik heb je lief, zo so lief. Als ik de aarde hou van laat ik haar leven, in mijn arm van sterren leven, ik het verre het verre aarde nooit.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 ik heb je lief, zo lief. Binnenkort krijgen alle Zandvoortse een cadeau van 119 Zandvoortse bedrijven, ondernemers en instanties in de bus. De naam Ode aan Zandvoort. Deze prachtige klossie heeft een levendig beeld van het dorp, van de mensen en van de sfeer. Dit de ware exemplaar is de papieren optelsom van de schakels in de gemeenschap. Het maakt de verbinding tussen inwoners, bedrijven en gemeenten. Het verwoordt en brengt in beeld wat hen beweegt en drijft. Een kijkje in de keuken en achter de schermen dus. Om ieder nog een stapje dichter bij elkaar te brengen. Voor nog meer gezamenlijk woon- en werkplezier in ons mooie dorp. Maandag 30 januari mag burgemeester Niek Meijer het eerste exemplaar aan een nieuwe plaatsgenoot overhandigen. Meteen, de dinsdag daarna, gaan leden van de scouting op pad... om de exemplaren huis aan huis te verspreiden. For the man that I love Cause I'm living my life Just to sing and be free From L.A. to New York From New York to L.A. From New York to L.A. From New York to L.A. From New York to New York to LA ooh. Zitten weer op. We eindigen het eerste uur met de Shadows met Apache. Ik hoop u weer terug te zien na het nieuws en de boodschappen. Tot straks.